De film Sonny Boy, naar het boek van Annette van der Zeil is afgevallen in de race om de Oscars. Die worden op 26 februari uitgereikt. De laatste Nederlandse nominatie voor beste niet-Engelstalige film was Paradise Now van Hani Abu assad in 2005. En Nederland won voor het laatste een Oscar in die categorie in 1997, met karakter van Mike van Diem. Het weer, vannacht regen en een graad of zes, morgen vanuit het noorden ook weer regen en acht graden.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 Inspiratieradio en vanavond hebben we Peter van Kantegas. En ik kan u echt zeggen, hij zit hier echt naast me. Ik kan hem, kan hem aanraken. Ja, ja, dus kan je, ja, ja. Hij is er echt. <laughs> en, uh, ja, hij doet heel veel op uh, spiritueel gebied. Ja. Hij is uh, kinderboekenschrijver. Hij heeft uh, prachtig citaar uh, gezongen. Ja. Het stigma. Ja, En Peter, ik uh, ken jou natuurlijk uh, van de Buddha Lounge. Dat mm -hmm. uh, hè, daar ben je anderhalf maand geleden geweest. Dat uh, was, een, uh, was een primeur, want dat was de eerste keer. Wat vond jij uh, van de Buddha Lounge?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 naar mijn gevoel uh, hadden de mensen een hele fijne middag. Ja, nou, het was volle bak. Alle stoelen waren bezet. Uh. En uh, we kregen hele goede ja, feedback terug. Uh. En uh, we vonden het ook heel mooi, de mantra zongen. We uh. konden Cathy, uh, die was ook heel mooi, die zangeres. Uh -huh. Dat uh, ja, was ook prima. Dus uh. we gaan er zeker mee door ook. Dat dus dat, mooi. Uh, ja, Tino ja, die had uh, me gemeld van of op of 11 maart geloof ik uh, weer komt. Dus, Oké, okay, ja. leuk. Ja. ja, prima. Nou, we hadden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 uh, ja, ook bij, uh, bij, bij geschouwde en gechannelde informatie ja, als je de, de histori het historisch onderzoek uh, bestudeert, dan zie je dat heel veel daarvan gewoon absoluut historisch niet kan kloppen hmm. dus ik, ik hoop een boek te schrijven dat uh, wat meer die verschillende aspecten combineert dus... ga je dan het nieuwe testament herschrijven of ga nou. je dan een, een, een combinatie <laughs> maken herschrijven, dat lijkt me erg ambitieus eh uh,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 Dan uh, kies ik voor Jezus aan het kruis, namelijk dat is hoogst vrijwel zeker gebeurd, terwijl uh, de Jezus in de kribbe vrijwel zeker niet is gebeurd. Dus hij is niet geboren? Hij is wel geboren, maar niet, maar niet in Bethlehem en okay. uh, niet in een kribbe. Ja.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 dat, ik was er niet bij dus ik kan niet met zekerheid zeggen hoe dat gegaan is maar die, die twee verschillende verhalen over Bethlehem in, in twee verschillende evangelies, die, uh, die zijn waarschijnlijk daar ingezet om het uh, aannemelijk te maken dat Jezus uit de stam, van de stam van David, van de afstammeling van koning David was, omdat de joden dat nou eenmaal uh, verwachten van, uh, van de Messias.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 die schreef ik al op mijn 28ste. Ik dacht. Je weet maar nooit. Hè, je kan... je, misschien word je nog eens beroemd. Ja, nee, maar... ik dacht, je weet maar nooit waar je het afgelopen is. Dus je kan niet, eh, niet, vroeg, niet vroeg genoeg beginnen met je biografie. Ja. Um, ja. Moet je dan elk jaar schrijven ja, Er komt een, uh, een appendix erbij. Ja. Ja. Precies.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 tijdsmagazine dat is een een, een, een internet uh, tijdschrift, Dat of jij, ja? is uh, een internet uh, uh, site, maar ook één uh, uh, keer per jaar, oh. of één of twee keer per jaar, een uh, papieren magazine. Oké. Okay. Kan samen met uh, eigenaartsfestival Krant uit. En eh, sorry. En ja, in, interview je dan uh, de deelnemers van het eigentijds? Of, uh... Uh, nou, ik had eigenlijk de vrije hand, dus ik. ik, ik ik inter interviewde of liet interviewen mensen die ik uh, interessant, interessant vond. Ja, ja, mooi. Soms van het festival, soms naar buiten. Ja. Heb jij ook iets met de organisatie te maken? Uh, uh, een eigentijdsfestival? Uh, uh, ja, laatste jaar uh, regel ik uh, uh, muziek. Hmm. En, uh, en onlangs uh, het eerste eigen tijd in, uh, in Jokterdam. Dat heb ik georganiseerd. En, en ik was daar en het was een hele goede sfeer. Het ja. zag er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 Wisselende in de samenstelling uh, hmm. spelen. Maar, maar altijd uh, met verstilde muziek of verstillende muziek. Nou, ja. oh, en twee 10 april is bij elkaar. Dat moet gewoon goed gaan. Wat? Twee 10 april is bij elkaar. moet gewoon goed gaan. Uh, Fem wordt het? Femke en... 10 uh, uh, okay. <laughs> ja, zeg april... Uh, Zegt jou niks. Nee, wil wat, natuurlijk. <laughs> um, we hebben het even over het eigen festival gehad. Ik heb er vijf jaar gestaan uh, met een tent in de communicatietent. Dus ik, ik weet heel goed wat het is. Maar de luisteraars misschien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 uh, ja, dat geeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja, mooi. Mooi. Een mooi moment om naar muziek te gaan, ja. denk ik. Uh... Nou, u mag naar de volgende uh, cd, uh, Peter. Oké, okay. meegenomen. De Homer Brothers Band. Ah. Ja, uh, dat is. Uh, ik, mijn, ik hou erg van, uh, van melodieuze gitaarmuziek. Uh, ik heb het niet over akoestische gitaar. Zoals net, maar over elektrische gitaar. Uh, en uh, mijn favoriete uh, gitarist is Duane Allman, de stichter van de Allman Brothers Band. En uh, op het nummer Blue Sky kan je horen hoe ontzettend lieflijk elektrische gitaar kan zijn.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 na uh, drie pagina's dacht ik, hmm, het schiet niet op. En na uh, zeven pagina's dacht ik, dit hoor niet meer voor deze verjaardag om een lang verhaal kort te maken. Uh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 Hoe is dat zo gekomen, dat je in een rolstoel bent gekomen? Uh, dat staat in die autobiografie. Is dat het... <laughs> ja, is dat ik heb dat het nog meer gelezen. Is, is dat het geluk bij een ongeluk, waar jij uh, over is praat? In, in, op je site, haal ik dit vandaan? Nou, dat, het boek heet uh, Op zoek naar het ongeluk. Op zoek naar, uh, uh, uh, ja, ik heb ja. een auto-ongeluk gehad en daardoor een dorslesie okay. opgelopen. Dus je hebt ooit gewoon goed kunnen lopen? Ja, ja, ja, ja. ik was bijna proefvoetballer. Uh, uh, okay. oh. uh, dus dan was je jaar 20, als ja. dus ik zelf terugrekenen. Ik was... Uh, 22. 22? Ja. Oh, een 22, klap is ja. Het was letterlijk en figuurlijk een klap. Ja. Wat, aan, wat aan lessen heb je dan te leren? Ja, ik, ik heb er veel, aan, uh, veel van geleerd. Ja, ik geluk, heb de vrijheid ja. om te zeggen dat als ik jou zo zie, uh, dat je dat volledig met vlag en wimpel doorheen bent gekomen. Het is een bouten uitspraak, maar... Ja, ach, had je... Is wat je ja, uiteindelijk vind, is het, ik het ik vooral ja. een kwestie van doorademen, hè?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 Neemt dat leven je weer mee in de volgende golf? En dan uh, komt het volgende probleem. En uh, ja, ja. opnieuw. Op. Nou, ja. ik, ik, het is een raar woord, maar ik zeg: ik vind het prachtig. Zoals, mm. jij, zoals jij ermee omgaat. Ja. Ik heb daar nou. heel veel respect voor. Ja. Uh, Gaan we zitten een... met de tijd? Ja. ja. Uh, uh, nou, je hebt uh, het laatste uh, nummer wat je hebt uh, meegenomen. En dat is uh, I Could Give You Anything van Kirtana. Ja, mag ik dat introduceren? Kirtana yeah. oh, ja. uh, is een hele goede vriendin van mij, Amerikaanse singer-songwriter. Okay. Ik organiseer ook al een aantal jaren haar uh, Europese tournees.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 een beetje hier wat leren en daar is een workshopje doen en dan gewoon doorleven dus ik heb een dat boek heeft me geïnspireerd ge ge om echt uh, mijn leven om uh, te laten draaien om, om zelfrealisatie. En dat, uh, ja. Wat was dat voor persoon dan? Het was een, uh, een man, uh, in, uh, 1893 geboren in India, 1920 naar Amerika gegaan en daar gebleven. Dus hij was de eerste grote yogi die gebleven is in, uh, in Amerika en... Uh,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 Hey, we gaan even naar muziek. Want eigenlijk uh, voor mij vooral ben jij muzikant. Dat is een beetje het belangrijkste wat voor jou geldt, toch? Ja, het, het gaat een beetje bij vragen. Ik, uh, ik ben muzikant, schrijver en leraar. En de ene fase van mijn leven is de ene weer en wat meer op de voorgrond dan de andere. Maar als je mij zou vragen wat. Uh,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 Ja, Robie uh, staat er gewoon meteen. <laughs> Ik ben ook drummer, maar dat wist jij nog niet, maar oh, bij okay, deze nou, Oké. Okay. Um. Ja, en uh, ja muziek is wat me het meest uh, nou, aan het hart ligt, absoluut. Dus ik, uh, ik vind het fijn uh, ja. dat er steeds meer uh, gelegenheden komen om, uh, om ook muziek met een spirituele inslag uh, te delen met het uh, publiek. Hè. Ja, je geeft 15 ook jaar Vijftien jaar geleden, ja, ja, ja. 15 jaar geleden ja, dan kon je nog twee keer op een festival spelen in en je ene jaar. En dat, dan, dat was het eigenlijk weer. Maar nu uh, ja, komt daar toch steeds meer uh, gelegenheid voor. Ja, dat ik begrijp dat je maart weer in Haarlem gaat optreden. Uh, ja, dat klopt. 11 maart. En waar? Ja, uh, uh, is een ik ja, stel aan jou. <laughs>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 En verder de komende tijd uh, ja, niet zo heel veel, want dan probeer ik juist de ruimte te houden om, uh, om te schrijven. Ja. Maar goed, verder, je geeft yoga. Geef je uh, dan regulier elke week? Of? Nee, nee, dat is meer op ad hoc basis. Uh, hier en daar op, uh, op festivals of, of wat ook. yoga of meditatie liever. Soms klankworkshops. Nou, leuk ja. hey, En kunnen mensen bijvoorbeeld ook gaan bewonderen uh, bij het eigen tijds van de komende zomer? Uh, ja, ik doe al heel Lang de zondagochtend bijeenkomst. De dienst. Viering, dienst. Ach. ja Nou, dat heb ik al een keer gezien. Ja, wat nou, leuk. Oké. Okay. Ja. Ik dacht, oh ja, god, nou, grappig. Ja. Ja. En uh, ook vaak uh, treed ik op, maar uh, dit eigenheidsfestival uh, uh, geef ik mijn uh, plaats, ik al van Ketana. want die gaat ook op het festival spelen. Wat leuk. Ik speel misschien met Mark Citroen, zijn Band mee. Oké. Okay.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 Spannend. Ja. Ja. Ja. ja Allerlei uh, ook gezonde producten kan je ook nog vinden op mijn uh, website. Gimma. Voor wie gezond wil leven. Nou, ja, hey, ontzettend bedankt dat je, dat je hier uh, wilde zijn. Uh, nou, Herman heeft nog een clubje ja, voor Jullie je. bedankt. Ik uh, vond het heel leuk. Het ziet er allemaal uh, professioneel uit, moet ik zeggen. En, uh, en gezellig. Nou, <laughs> we zijn blij dat je alsnog toch hebt kunnen komen. Over doorzetten. <laughs> dat je geen Casper voor te heten, maar gewoon Peter. Dat ja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 we gaan, uh, we gaan eerst even uh, naar de muziek. Oh, Oké. Okay.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 Onze volgende uitzending is op 22 januari 2012, ook weer 's avonds van 7 tot 9. We hebben dan Karma De Haan in onze uitzending en zij gaat het hebben over spirituele communicatie. Nou, Karma ken ik al jaren. Uh...